Ember Brandsen met het NOS-journaal. Een thuiszorgorganisatie. Onbevoegd personeel blijkt allerlei riskante medische behandelingen uit te voeren. Dat ontdekte de inspectie voor de gezondheidszorg na tips van oud-medewerkers. TCC-zorg heeft ruim 80 medewerkers en zo'n 300 cliënten. Het werk wordt voor minimaal een week stilgelegd. De Amerikaanse oud-president George Bush senior is opgenomen in een ziekenhuis in Houston vanwege benauwdheid. Volgens een woordvoerder is de 90-jarige Bush uit voerzorg opgenomen. Twee jaar geleden lag de oud-president twee maanden in het ziekenhuis met bronchitis en andere gezondheidsproblemen. In Haarlem heeft een man gisteravond een bijtende vloeistof in het gezicht van een vrouw gegooid. Ze ligt met brandwonden in het ziekenhuis. De dader is gevlucht, de twee kenden elkaar en hadden relatieproblemen. In Sydney zijn twee mannen opgepakt bij een politieactie tegen terrorisme. Eén van hen had volgens de politie documenten bij zich... waarin voorbereidingen stonden voor een aanslag op regeringsdoelen. De Australische autoriteiten zijn extra waakzaam... sinds de gijzelingsactie in een café in Sydney een week geleden. Bij etnisch geweld in het noordoosten van India zijn 52 mensen om het leven gekomen, melden lokale media. Gewapende mannen vielen leden van de Adivasis aan op verschillende plaatsen in de provincie Assam. Waarschijnlijk zijn de aanslagen gepleegd door Bodo-rebellen die al jaren vechten voor hun eigen staat. In Zoetermeer zijn gisteravond drie auto's uitgebrand... door een vuurwerkbom die ernaast ontplofte. Eén persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk gaat het om de eigenaar van een van de auto's... die zijn wagen wilde redden. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het weer, vanochtend wordt het op steeds meer plaatsen droog... en neemt de wind af. In het noorden en midden van het land is er vandaag af en toe zon. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het...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 Met men nu. nu. Zie in de ochtend. run in a day or will someone save this planet we play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 baby Leef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45 It's Winterfall! Red Sky! Sweet.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 the blessing Season of the year is here again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 game honey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 Mooie ballen van piek. Ja, kerstmis, kerstmis. Heel mijn smoking zit vol rook en van mijn vlinderstrikje knelt het elastiek stiek. konijnen. See you. You. Yeah. Word ik scherp? En naar de kerst ga ik wat doen? aan de stiet kerstmen, kerstmen. Uh, Is de kerstman protestant of katholiek? Kerstmen, kerstmen. Blijft u alle rustig Geen paniek